De blauwe zaden. De blauwe man Jack, een vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden, heeft zojuist een ramp weten te voorkomen. Hij is samen met professor Marcus naar Brazilië gevlogen. ...om te helpen waar met Melden en zijn vriend Stevens machteloos waren. Hij is vertrokken met een ruimteschip dat in de blauwe ruïnes had moeten ontploffen. De explosie zal nu in de ruimte plaatsvinden. Intussen heeft ook de tegenstander van met Melden, de misdadige Duitse geleerde von Sommeren... ...een ruimteschip gelanceerd om vanuit de ruimte de aardse bevolking te chanteren. Zal de blauwe man Jack erin slagen... Vanuit zijn vliegende bom op aarde terug te keren. om te helpen van sommeren te bestrijden? Is het ver? Gaan we er nou eindelijk vandoor? Hij oh, gaat er niet vandoor. De explosie verlaat, ik ga er vandoor. Jack gaat met de ruimteschip in lucht in. Wat? Die blauwe kerel, die griezel. Maar dat is je Rijnste zelfmoord. Maar hij heeft een parachute. Een parachute? hoe dacht hij op een beetje hoogte de deur van die ruimtekopstuur nog open te krijgen? Wat zeg je? Dat heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik moet hem waarschuwen. Te laat. Het dak van de tweede koepel schuift weg. Daar, Daar komt hij. Zou hij zich willens en wetens opofferen? Dat kan niet. Het kan niet dat hij er niet in gedacht heeft. We zullen wel zien dat... Maar als hij niet terugkomt hebben we geen alternatief meer voor de blauwe man van Van Zommeren. En dan is nog alles verloren. Hij is klaar voor de start. Lijkt het wel. Ja. Lekker! De Blauwe Zaden door Paul van Herk Bewerking. Tom van Beek. Zo. Die is weg. Ben benieuwd of die terugkomt. Zeg je dat? Hij had zijn luik openstaan. Hij heeft er dus toch aan gedacht. Het idee starten met een open luik. Ongelooflijk. Een menselijk wezen zou doodgedrukt worden. Hoe lang nog, professor? Eh, uh, wat? Hoe lang? Hoe lang nog voor de ontploffing? Oh, bedoelt u dat? Eens kijken, nog uh, anderhalve minuut. Dan is al lang en breed buiten de dampkring. Ja, dan moet die nou toch al zo wat uit zijn, hè? Als hij eruit kan, komen. Hey. ik zie niks. Wat dacht je dan ook te zien? Iemand met de afmetingen van een mens op 3,5 kilometer hoogte? Ik heb hem gezegd, ze parachute pas zo laat mogelijk open te doen. En als die terugkomt... Het tweede ruimteschip is verloren. Waarmee zou ik van sommigen nog kunnen achterhalen? Met onze aardse ruimteschepen kunnen we wel niet overal komen. Dat ligt er maar aan waar die van sommeren heen is. Heeft hij dat in zijn overmoed niet gezegd? Nee, nee, nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij is de meest slupe die ik ooit gezien heb. Hij heeft alleen gezegd dat hij een boodschap aan de wereld zou sturen en... Met zijn eisen voor een totale overgave? Ja, en op dat moment kunnen we hem natuurlijk spelen. Dan weten we precies waar hij zit. Voor mij is hij helemaal niet zo ver hier vandaan. De maan, denk ik. Handig dichtbij. Een maansteen in overvloed. Wat is er toch met die maansteen? Oh ja, ja, dat weten jullie nog niet. Maansteen bevat stoffen die dienen als katalysator bij het reactie. Daar, daar, kijk eens, daar, kijk nou eens, daar. Heb je niet gezien? Daar, daar. Kijk eens, een lichtflits. Oh, het heeft me bijna wel blind, zeg. Ja, ja je kan het nog zien. Ja. Tegen het felle zonlicht. Wat een gloed moet dat zijn. Het lijkt wel een Nova. Als dat op aarde had plaatsgevonden. Laten we het daar maar niet aan denken? Vuurwerk zonder geluid. Ja. Ik heb geen geluid gehoord. Nee, natuurlijk niet. Als de ontploffing buiten de dampkring kan. Plaatsen... Nou moet je dat zien. Het lijkt wel een reusachtige, donkere wolk. Schuilt als een schaduw voor de dat zon. Het moet een wolk van deeltjes zijn in de ruimte. Als die zich niet snel verspreiden, zullen we voortaan een paar keer per dag zonsverduistering hebben. Je ziet de sterren. De sterren aan de hemel. Op klaarlichte dag. Eén lichtpuntje in dus duisternis. We zouden nou in ieder geval gehoord kunnen vinden bij welke officiële instantie dan ook. Dat hoop jij maar. Natuurlijk. Iedereen moet het verschijnsel gezien hebben. ...en niemand heeft er een verklaring voor, behalve wij. En hij weet weten precies wat er aan de hand is... ...en wat er gedaan moet worden om de wereld te redden. Het wordt weer lichter. Ja. Kijk, daar heb je check ook. Het is hem gelukt. Een vrije val van zo'n hoogte. Ik moet er niet aan denken. het doen? Het houdt toch wel tijd dat hij zijn parasiet opentrekt. Ik heb hem gezegd zo lang mogelijk te wachten. Weet hij eigenlijk wel hoe je met zo'n ding moet omgaan? Hij kent in ieder geval wel het gebruik ervan. En ik heb hem duidelijk gezegd wat hij doen moet... Hij is toch wel, toch wel erg laag. Hij valt te pletten. Ze parachute een uit. Trek dan, idioot. Trek dan. Geweldig, Jack. Ongelooflijk. Het heb je je echt niet bezeerd? Nee. Natuurlijk niet. Die precisie waarmee hij op de goede plek terecht kwam. We hebben in spanning gezeten. We dachten dat je parachute weigerde. Waarom heb je hem zo laat pas opengedrokken? Tijdens die vrije val heb ik even uitgerekend. Mijn eigen gewicht, maal de valsnelheid plus versnelling... de remkracht van de parachute, de windrichting... en zo wist u precies op welke hoogte ik de val moest breken. Ongelooflijk. Nou, u hebt iets te veel gezegd, professor. Zijn brein werkt sneller dan de snelste computer. En hij beschikt over veel meer gegevens. Met die eigenschap kan hij ieder vraagstuk in de kortst mogelijke tijd oplossen. Maar om de ontploffing van het ruimteschip te voorkomen, daar heeft hij toch geen oplossing voor kunnen vinden? Ik weet ook wanneer er voor een bepaald probleem geen oplossing is. Nou, hij heeft anders een uitstekende oplossing verzonnen. Dat ruimteschip is dan wel ontploft, maar in ieder geval is er hier op aarde geen schade aangericht. Ja, maar goed dat u nog juist op tijd gekomen bent, professor. Ja, hoe wist u eigenlijk wat er hier aan de hand was, dat we hier waren? Uh... Heeft Vel u dat verteld? Vel, nee, Vel heb ik helemaal niet meer gezien. Ze ja, is teruggegaan naar Amerika om u te zoeken. Maar te beschermen eigenlijk. <laughs> Wij redden ons wel, zoals u ziet, meneer Melder. Maar hoe bent u dan ertoe gekomen hierheen te gaan? Het was een idee van Jack. Plotseling zei hij dat we naar de blauwe ruïnes moesten. Dat er anders iets vreselijks zou gebeuren. Hm. Nou, hoe wist hij dat dan? Ik heb contact gehad met mijn broeder. Je broeder? Ja, de blauwe man die u gezien hebt. De blauwe man van Van Sommeren. Hoe dan contact gehad? Wij, iedereen die tot ons volk behoort, wij hebben voortdurend contact met elkaar. Een soort uitstraling, zal ik maar zeggen, die de ander op kan vangen. U hebt er in uw taal geen woord voor, omdat u het begrip niet kent. Dele Petty. Niet helemaal, maar stelt u het zich zo voor. Zo weet ik ook waar de kwade man naartoe is. Hij heeft een van mijn broeders meegenomen. Ja, daar hadden we het juist over. Waar is die? Zouden we ze nog kunnen achterhalen? Hij is naar de asteroïdengordel. De asteroïdengordel. Waar ligt dat? Dat is toch veel te ver weg? We hebben toch geen ruimteschepen die die afstand kunnen overbruggen? En hebt u nu nog contact met uw broeder? Niet meer, helaas. Hij is al te ver weg. Dus u weet niet wat ze van plan zijn? Wat ze in hun schild voeren? Nee. Maar dat weten wij maar al te goed. Wat dan? Hij kent het geheim van de nieuwe energie. Daarmee wil hij de wereld aan zich onderwerpen. Hij zal een ultimatum stellen. Als niet iedereen met zijn pijpen wil dansen, zal hij de wereld opblazen. En zo te zien heeft hij daar wel de mogelijkheden toe. Het lijkt me het beste zo gauw mogelijk terug te gaan naar Amerika. Misschien kunnen we van daaruit iets ondernemen. Jack... Het is misschien beter dat ik bij mijn broeders blijf. Als de wereld wordt weggevaagd, blijft er van je broeders ook weinig meer over. Het zou het beste zijn voor ons allemaal als je ons wilt helpen, Jack. Dan hebben we met z'n allen tenminste nog een kleine kans. Misschien. Nou, vooruit dan, naar het vliegtuig. Waar is Fernandez? Uh, oh, die staat bij de helikopter. Als we met de helikopter tot bij het vliegtuig van Fernandez kunnen komen, ...dat scheelt weer een voettocht door de rimboe. Waarom gaan we niet met de heli naar Amerika? Met de heli? Zo ben je nog gek, dat duurt verder. Dan zullen we zeker onderweg moeten tanken. Vergeet niet, de Braziliaanse politie zal nog steeds achter ons aan zitten. Hey! Wat is er met dat ding gebeurd? Jack heeft wat aan de motor veranderd. Hij loopt nu niet meer op benzine, maar op een omgebouwde accu. Hij heeft nu een topsnelheid gekregen van over de duizend kilometer per uur. Wat zegt u? Dat is onmogelijk. Voor Jack is niets onmogelijk, vriend. Stap maar in. Over de duizend kilometer per uur? Met vier man aan boord? Inderdaad. Nou, dat moet hij mij dan ook eens leren. Ik heb veel verstand van de Ja, dit ja dat weet ik wel. We nou maar anders. zoiets heb ik nooit op de vier nee, nee, nee, nee, nee, Ga je gang, Stiebels. We gaan terug naar Amerika van Anders. Uh, jij gaat zeker niet met ons mee? Uh, uh, nee, meneer Melden, nee, nee, nee. Ik voel me net weg als het hier in het oorwaard. Als ik maar een beetje kan rommelen met mijn oude kist... Ja, je kist je... yes, is fantastisch uh, van alles. Dankjewel. voor uh, ja, wat je allemaal gedaan hebt, Frans. Oh, meneer Melden. Nee, nee, nee, nee, je hebt ons meer dan eens een vijvergeret. Kom je, met Ja? Tot ziens van anders. Als alles achter de rug is, dan kom je je nog eens opzoeken. Ja, dat is uh, goed, uh, meneer Melden. Ik zal de rekening voor het klaar hè. Tot ziens. En het lijkt dubbel zo hard omdat we laag gaan. Hey, Jack, waarom ga je zo laag? Om onder de radar te blijven. Wat weet jij van radar? Alles. Hij weet alles van alles. Dat heb ik hem geleerd. En hij kan snel denken. Behalve als hij beïnvloed wordt. Beïnvloed? Door wie? Door zijn, uh, zijn broeders. Ja, die ene keer. Toen heb ik het toch wel even benauwd gehad. <laughs> U het benauwd gehad? Zo'n analytische geest, zo'n koeldenker als u. Maar als het gaat over dingen die ik niet kan overzien... Wat was dat dan? U maakt ons nieuwsgierig. Ja. Kijk, u moet weten. Jack kent het geheim van de goedkope energie. Hij kan een reactie ontketenen waarbij neutronen vrijkomen uit de meest eenvoudige molecuulstructuren. Bijvoorbeeld de verbinding tussen waterstof en zuurstof om het maar eens oppervlakkig en om wetenschappelijk duidelijk te maken aan Leek. Ja, ja, natuurlijk. Uit doodgewoon water. <lacht> Gaat u verder. Uh, voor het op gang brengen van die reactie... waarbij ongelooflijk hoeveelheden energie vrijkomen... is een katalysator nodig. En die katalyserende stof hebt u gevonden in Maansteen. Oh, u, uh, u kent het verhaal al. <lacht> nee, maar dat hebt u ons straks al verteld. Oh, uh, juist. Ja, ja, ja. En... We hebben van het opwekken van die energie een demonstratie gegeven. Een demonstratie? Voor wie? Voor de regering? Nou, we zou zo willen verhinderen dat één regering de beschikking zou krijgen over die nieuwe energie. Daarom hebben we zelf en Frank ook naar u toegestuurd. Ja, als alles in orde komt. En dat komt, dan, dan, dan zal er een nog groter verschil zijn tussen arm en rijk dan al nu wel eens in. Amerika zal. Zo... Heren, heren, alsjeblieft. Van politiek heb ik nooit veel ja, stand. Waarom juist? Maar van eerlijkheid des te meer. We hebben een demonstratie gegeven voor een internationaal gezelschap. Een, een internationaal gezelschap? Ja, een congres ter bestudering van energievraagstukken. Gelukkig. En? De demonstratie is uit de hand gelopen. Wat zegt u? Is die mislukt? Mislukt niet, maar uit de hand gelopen. In de eerste plaats was de tijd van voorbereiding erg kort... en in de tweede plaats... Was Jack uh, uh, uh, afgeleid? Het spijt me nog. Mijn broeder bracht kwade gedachten op mij over. Hij heeft mij belet op tijd de nodige maatregelen te nemen. Wat? Je broeder heeft je kwade gedachten overgebracht? Weet je nog wat voor sommige zij vlak voordat hij wegging? Mijn blauwe man denkt hm? als ik hm? en doet als ik. Dat heb ik hem geleerd. Die man is een kwade macht. Hij heeft mijn broeder kwade gedachten ingegeven. En jij kon je daar niet tegen verweren? Het duurde een tijd voordat ik me realiseerde dat het kwade gedachten waren. En toen was het bijna te laat. Wat was er dan gebeurd? De reactie verliep veel te snel. En Jack stond als geparalyseerd. Hij deed niets. En ik kon niets doen omdat Jack me niet precies gezegd had hoe het proces zou verlopen. Er zijn verschillende begrippen waarvoor in uw taal geen woorden bestaan. Ik zal het u dus nooit helemaal kunnen uitleggen. Inderdaad, ik weet het nu nog niet. En dat is misschien maar beter ook. Ik zou niet graag krachten opwekken waarvan ik niet weet hoe ik ze kon bedwingen. De tovenaars uh, wat zegt u? De tovenaarsleerling. Uh, nee, vergeet het maar. Uh, gaat u verder, professor? Tja, uh, paniek onder de toeschouwers. Alle meters stonden in het rood. De meesten zijn gevlucht. Dat ja, kan ik me voorstellen. Toen kwam Jack weer tot bezinning. Hm? Hij heeft het hele proces stopgezet door de reactiestaven eenvoudig naar boven te trekken. Ja. Maar de demonstratie was mislukt. Niemand heeft eigenlijk gezien waar het om ging. Uh, zelf ook niet? Ik heb al gezegd, ik weet het nu nog niet. Maar op een dag zal ik het geheim doorgronden. Als Jack bij ons blijft, zal ik alle faculteiten van de wetenschap op hun grondvesten doen schudden. Het gaat nu in de eerste plaats om de praktische toepassing. Dat zeg ik, dat zeg ik. En als Jack bij u blijft... Maar we zullen eerst een expeditie in de ruimte moeten organiseren. We moeten die van sommigen vinden voor het laat is. Hoe had je je dat voorgesteld? We hebben al moeite genoeg gehad om een expeditie naar Brazilië te organiseren. Ik heb je al gezegd dat we officiële hulp moeten vragen. Van, van NASA, van de Russen desnoods. Maar niet voor een tochtje naar de asteroïde gordel. Daar hebben we eenvoudig het materiaal niet Jack voor. Ik zal misschien wel wat bedenken. Kijk eens. De oceaan onder ons. Waar gaan we eigenlijk heen? Naar huis, dat denk ik het beste. Naar het huis? Ja, naar het huis van Frank. ...waar wij al die tijd gezeten hebben, in Californië. Daar zijn Frank en Vel misschien ook. U zei toch dat ze daar naartoe gegaan waren? Uh, ja, dat zal wel, ja. Jammer dat u naar hebt geweest. Ik vind dat u het ook zonder hen niet slecht gedaan hebt, professor. Dank u, dank u. Ik ben dit geheel met u eens. Nou. Ja, wat nou? Voorlopig zal niemand veel belangstelling hebben voor de nieuwe energie... ...omdat de demonstratie... Is. Nee, nee, de pers heeft er niet al te vriendelijk over geschreven. En dus hebben wij onze handen vrij voor de laatste ronde tegen Von Sommer. Zeg, gaan we nou eigenlijk wel goed. Er is praktisch geen navigatieapparatuur aan boord van zo'n helikopter. Maakt u zich niet ongerust, meneer Melden. Ik heb deze route al eenmaal gevlogen en ik heb de richting precies in mijn hoofd. Over 37 minuten en 20 seconden zullen wij landen in de achtertuin. Ja, dat is niet waar. Dat is ongelooflijk. Dus, hier heb je al die tijd gezeten. Ongelooflijk, op de seconde. Het lijkt wel of Fel en Frank er niet zijn. Anders waren ze ons tegemoet gekomen. En ja, kunnen ze dan uithallen? Uh, ik ben blij dat we er zijn. Ja. Ik heb al die tijd in angst gezeten dat ze zouden worden aangehouden, of verder? Ik heb onder de radar gevlogen. En al had iemand ons op zijn scherm gekregen, dan hadden ze ons nooit kunnen vinden. Door de kracht van mijn gedachten was de helikopter onzichtbaar. <laughs> Daar geloof ik niks van. Wie kan er nou een helikopter onzichtbaar maken?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 De ontploffing ja, in de ruimte, een, en, een, en daarop volgende ja? zonsverduistering van enkele uren geleden, ja. moet worden toegeschreven aan het ontstaan van een NOVA, ja. zo wel de sterwacht de Mount Bergen. Dat heb je gezegd, zie je, we maar. Ja, ja, is niet toch. Ongeveer een half uur geleden hebben radiostations over de hele wereld een merkwaardige boodschap opgevangen, waarin een zekere von Sommeren, die zegt te spreken vanuit de ruimte, zich verantwoordelijk stelt voor de ontploffing. Wat oh, dat zie je wel. Dat, Hij nee, tijd, waar het lot zal ondergaan, als niet alle zich onvoorwaardelijk aan hem willen onderwerpen. Huh. Oh. Ja. Er wordt ja, een termijn ja. van 3x24 uur gesteld om op het ultimatum in te gaan, anders zal de aarde worden vernietigd. Hm? Al dus de boodschap. Gedacht wordt aan een misplaatste oh, die... klap, maar men is er nog niet in geslaagd de daden op te sporen. 3x24 uur, dat is kort dag, we moeten handelen. Nu!